4 uur Raymond met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse opkooppolitie is slaags geraakt met demonstranten in Soweto. De vele honderden betogers vinden het onzin dat de Amerikaanse president Obama een eredoctoraat krijgt van de Universiteit van Johannesburg. Trellen begonnen kort voor het bezoek van Obama aan de grote zwarte wijk aan de rand van Johannesburg. Gewapende politie vuurde traangrasgranaten af op enkele honderden demonstranten die zich buiten de Soweto-campus van de Universiteit van Johannesburg hadden verzameld. Obama zal later vandaag nog met studenten praten, maar of dit doorgaat is nu onzeker. Bij een schietpartij in Amsterdam-West is een dode gevallen.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 Volgens die drie partijen is het geweld in Irak zo opgeleid... dat het kabinet moet overwegen uitgeprocedeerde asielzoekers... extra de tijd te geven. Zou er nog een jaar in Nederland mogen blijven voor ze moeten vertrekken? Teven voelt daar nu niets voor. Hij schrijft de Kamer dat hij de minister van Buitenlandse Zaken... wel om een zogeheten ambtsbericht over Irak heeft gevraagd... met daarin de actuele stand van zaken. En dat ambtsbericht moet komend najaar klaar zijn. Bij een helikopterongeluk in Zwitserland zijn vier mensen om het leven gekomen. De helikopter stortte vanmorgen neer in de buurt van de plaats Bellizona. Volgens ooggetuigen begon de helikopter om zijn as te draaien bij de landing. Kort daarna stortte de helikopter neer. Waardoor de problemen ontstonden is nog niet bekend. De slachtoffers zijn de piloot en de drie passagiers. En volgens het helikopterbedrijf ging het om een ervaren piloot. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen zonnig. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt... Motregen, in de middag zonnige periode en dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 naar Amsterdam. Voor het knop het Watergaasmeer staat 2 kilometer en is de rechterreis ook nog dicht. En er zijn werkzaamheden op de A7. Vanuit Amsterdam naar Hoorn staat tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 2 kilometer. En naar Amsterdam tussen Wochnem en Purmerend Noord 5 kilometer verder.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 Geo Ribbens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Daalenbouwt en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de eerste etappe in de Tour 2013. De 198 renners zijn op weg naar een massasprint in Bastia, de stad waar Johnny Rep ooit vuroren maakte. Maar dat was toen, dit is nu. Nog steeds die vijf vooruit, Gio. Nee, het zijn er geen vijf meer. Het zijn de vier. Want Lobato weet dat hij die trui vanavond om de schouders krijgt. En die denkt, ik laat me lekker terugpakken door het peloton. Heeft hij inmiddels ook gedaan. De vier zijn er nog wel. Cousin, Boom, Fletcher en Lomene. De voorsprong van die vier op het peloton. 1 minuut en 42 seconden. Tennis op Wimbledon. Derde set. Partij Casquet tegen Tomic. Mark Brasser. Die games gespeeld. 2-2. Gelijk op gaan de strijd zien we eigenlijk de hele partij al. De eerste set een tiebreak. 7-6 in het voordeel van Tomic. Tweede set 7-5 in het voordeel van Gasquet. Ja, en goed nieuws voor de mensen die bij baan 18 of tenminste op baan 18 zitten te wachten. De, de baan waar Igor Sijsling zometeen gaat spelen. Daar speelt nu Roberta Vinci tegen Tsibulkova. 6-1 in de eerste set voor Vinci. 5-4 in de tweede. Ze leidt ook in de game. Dus ja, het ziet er naar uit dat die partij snel afgelopen is. En dan kan Igor Sijsling de baan op voor zijn derde... De ...derde ronde wedstrijd tegen de Kroaat Ivan Dodig. Oh la la. De Night Away, 1998 alweer. Ja, een raar spelletje al de hele middag tussen de koplopers en het peloton. Sebastian Gio. Zeker een raar spelletje. Maar die vier die hebben nu voorlopig nog een voorsprong van bijna twee minuten op dat peloton. Dat kan een muisspel. Dat wordt nog steeds doorgespeeld. Door het peloton met name. En Fletcher, ja, hij denkt op dit moment, ik trek me er maar weer weinig vandaan. Want hij heeft zich nogal kwaad gemaakt. Hij heeft geprobeerd die anderen te bewegen om de remmen dicht te knijpen. En om zich weer terug te laten pakken door het peloton. Maar dat is dus niet gelukt. Nog eventjes over de tussensprint van zojuist. Boom dus voor Fletcher, Lemoine, Cousin en Lobato. Dat waren de eerste vijf. De mannen in de kopgroep toen nog. En dan het sprintje van het peloton erachter. Gewonnen door André Greipel, Cavendish daarna, Sagan en inderdaad. Boetmans en Gos die daar op de plekken nummer 9 en 10 finishten. Het is allemaal wat ja, eerste spel. Het is allemaal een voorproefje op de eindsprint die we straks gaan krijgen. Want dan komt het er echt op aan. En degene die straks die eindsprint wint, ja, die pakt natuurlijk ook de groene trui. Want daar zijn de puntenverschillen veel tussen de nummer 1 en 2. Het scheelt gewoon eventjes 10 punten tussen de nummer 1 en 2. 45 om 35 punten. Dus we gaan... We dadelijk kijken naar een uh, majestueuze sprint. Ongetwijfeld in dat uh, peloton waar uh, de knechten nog steeds hun werk doen. Maar de voorsprong langzamerhand uh, terugloopt. 1 minuut en 55 seconden is het. We hebben nog iets meer dan 50 kilometer te rijden, Sebas. Uh, op weg naar uh, het uh, stadje Porto. Hé, hey, kijk nou eens: Porto kennen we natuurlijk uit uh, Milaan-Soremo. Porto Mezzana heet het als we daar zijn. Hebben we dadelijk 165,5 kilometer afgelegd. Betekent ook dat het weer wat drukker wordt, want we hebben toch ook wel. Behoorlijk wat stukken gereden van het parcours vandaag. Achter die kopgroep van nu dus nog vier renners aan. Waar eigenlijk nauwelijks publiek was. Ook vanmorgen vanuit Porto Vecchio eerst naar het zuiden toe. Hele stukken publieksloos, om het zomaar te zeggen, verlaten. Toen we door die woeste regio reden, daar ten zuiden van de startplaats. Daar kwamen we vervolgens weer terug. En toen naar het noorden, naar Bastia. En dan merk je toch dat je in een wat toeristischer gedeelte komt van, van dit eiland. Want hier staat weer wat meer publiek langs de kant. Van de weg. Zien we ook ze nu nog wel wat Nederlandse vlaggen? En natuurlijk, ja, dat moorenhoofd. Dat uh, de vlag die wel bij Corsica hoort. Dat hoofd met die bandana door hem heen. En daar zie je ook heel veel mensen mee zwaaien. Achter de kopgroep van vier zitten we nog altijd. rust is dus inderdaad weer een beetje uh, teruggekeerd. 1,55 is uh, de voorsprong van deze uh, vier koplopers. Het groepje met Lars Boom, met Jerome Cousin, met Juan Antonio Fletcher. Rijdt natuurlijk voor van DCM, de Nederlandse ploeg... die aan het eind van het seizoen de sponsor... sowieso deze sponsor verliest. Druk op zoek naar een nieuwe sponsor. En de laatste is Cyril en die heeft één jaar... In Nederlandse dienstreden, dat was toen bij Skill. Toen de ploeg nog zo heette in 2009. Nu rijdt hij voor so Sojasun. Op weg dus naar dat plaatsje, naar Poggio Metzana. Hier is het lekker druk met het publiek dat de rijders aanmoedigt. En ze nu en dan even meebeweegt met de camera's om de rijders goed op de foto te zetten. Dat zorgt wel eens wat voor gevaarlijke tafereelen. Maar verder is het goed toeven achter de kopgroep van vier. Met zo'n twee minuten voorsprong op het peloton. Bertus Bart Voskamp. Kijk, <laughs> daar ben je Bert. is Bart. Ja, dat is moeilijk. Ik, ik zag het op Wikipedia houd, trouwens. Houd het op Bart. Ja, nee, zo, zo noemen we je ook. Uh, Bart Voskamp, uh, hij is de analyticus de komende drie weken hier in, in deel 2 van Radio Tour de France. Uh, Bart, het is de honderdste editie van de Tour. De hoeveelste Tour voor jou? Uh, de hoogste tour van mij. Nou, ik ben gaan volgen sinds dat op zoetemelk de Tour de France won. Dus de fragmenten hebben we allemaal gehoord. Er zullen nog veel voorbij komen. Dus dat was, een dat was beetje... 1980. He, 1980 was een beetje mijn inspirator. Uh, samen met Johan van der Velde, de, de, de, de, de noeste helper. Ja, ja. Dat, was, dat was mijn voorbeeld. En ja. dat heeft mij doen besluiten om een fiets te kopen. Ja. En je hebt hem zelf vier keer gereden de tour. Uh, ja, even kijken. Ja, uh, drie, uh, 94, 95, 96, 97, 98. 98 zes keer. Zes keer? Ja, ja. Oh, nou, dan klopt dat in ieder geval ja, niet. Ja. Die vier, keer de, vier keer de finish gehad. En dat een etappe gewonnen ook. Hè? Ja, ja, We dat niet ja en ook een keer gedisqualificeerd ja. met een hele mooie sprint. De ja. overwinning weet niemand weer. Maar de sprint in 97 met Hebben dat weten daar uh, meer. Ja, ja. Uh, ja, je hebt de ooit etappe gewonnen. Nou ja, goed. Kortom recht van spreken. Wij zitten hier de komende drie weken als een soort bloedbroeders. Ja, we moeten met elkaar rooien hier Dat, is, weken, dat dus. is een blare term uh, tegenwoordig. Maar uh, even maar gewoon voor alle zeker. We zitten aan het begin. Heb jij nog iets op te biechten? Moet je nog iets kwijt? Nee, ik, ik, hoef, ik hoef ook niks meer kwijt. En ik denk dat er zoveel over gezegd is dat het heel goed is... dat we met misschien de honderdste, het magische getal... Uh, het echt over fietsen gaan hebben. De, de, de meeste mensen er wel aan toe zijn. Ja. Uh, want dat is ook een van de vragen die vanochtend weer in een van de kranten werd opgeworpen. Hè. Uh, is dit nu de werkelijkheid die we zien in deze Tour 2013? Of is het toch het Illusiefestival? Of zit er uh, uh, Nee, ik, ik denk dat het een heleboel dingen verbeterd zijn. Ik bedoel, 100% schoon. En, en, en er zal altijd wel iets ergers zijn. Maar ik, ik heb echt het gevoel, ook als je de ploegleiders spreekt... die in mijn tijd hebben gefietst en het hedendaagse wielrennen meemaken... die zeggen, het is echt volledig anders. Het fietsen ziet er echt anders uit. En ik denk dat wij zien dat dat uh, toch behoorlijk echt is. Tenminste, ik, ik ga ervan uit. Ja, uh, een bijzondere editie natuurlijk van de Tour, die honderdste. Uh, met ook een, een bijzonder begin natuurlijk, daar op Corsica. Wat vind je daarvan? Uh, ja, het gebeurt natuurlijk vaker dat, uh, dat ze ver weg wegstart. Ik ben ook wel eens een keer in, in Dublin gestart en uh, nu op Corsica. Dus uh, ja, het is ook een beetje natuurlijk, uh, het heeft met het geld te maken, het heeft ook met de uitstraling te maken. En ja, ik moet zeggen, ik geniet wel van de beelden. Het doet mij bijna besluiten om een keer op vakantie te gaan daar naartoe. Ja, het is de enige regio, gewoon, de enige Franse regio waar ze nog nooit geweest waren. Dus, uh, dat, dat nee, is nou, dan bijzonder. is het tijd en dan bij deze honderdste keer misschien wel, uh, ja. wel heel leuk. Wel um, een, een, een, een, ja, veel bochten, veel kleine weggetjes ook en zo. Ja, het is een, een, ik, moet, ik heb het ook al de laatste dagen een beetje gevolgd. Het is een langwerpig eiland en uh, je hebt natuurlijk te maken met wind. Een eiland het, uh, heeft de eigenschap dat het in zee ligt. Dus ja, veel, uh, veel wind van alle kanten natuurlijk. En uh, ja, ze zullen ook wat moeten draaien en keren. Maar tot dusver uh, gaat het eigenlijk allemaal goed. Uh, Dit is vrij recht aan richting Bastia. Ja, ja, precies. En het zal op het einde daaraan toekomen... dat, dat echt iedereen van voren zit en nou... Uh, uh, heeft iedereen zijn rolletje ergens midden of achterin of voorin. Maar straks dan wil echt iedereen van voren zitten. De, de, de, de helpers van de knechten, de helpers van de klasse de klasse en de sprinter zelf. Dus ja, we gaan straks wel een gekkenhuis meemaken, ja. vrees ik. Ik al de hele middag ook van... we verwachten dat het toch een beetje zenuwachtig is. Dat is ook logisch natuurlijk, het is het begin. Iedereen moet een beetje zijn plek weten te vinden. Maar zie je dat er ook al aan af op het moment... Ja, dat begint nu een beetje te komen. Hè. We, zitten, we gaan een beetje richting de finale. We zitten in de laatste 50 kilometer. En dat is toch een beetje een magische grens... dat je toch wel je positie moet gaan innemen. Eh, kijk, er is nu nog een controle. Dus een groep weg ja, dat zit allemaal op, op, op, op, op, op een bereikbare afstand... Binnen, binnen twee minuten. Dus paniek is er niet. Maar ja, straks gaat dat tempo langzaam omhoog. En dan, eh, ja, dan, ga, dan gaat het recht om niet zozeer om weg te komen. Maar vooral om geen tijd te verliezen. Ja, we zagen vanmiddag alweer wat aardige staaltjes. Want dat is het bekende verhaal. Hè. Wat we zien is 50% van de koers. Er zijn allerlei zaken die er op de achtergrond spelen. Daarvoor zit jij er ook heel om, uh, om dat bloot te leggen. Maar uh, we zagen een kopgroep... die eigenlijk ingehaald wilde worden. Uh, we zagen een peloton dat niet wilde inhalen. Nou ja, er zit, uh, Kijk, uh, Fletcher die zit, uh, die zit in een kopgroep. Dat is denk ik een van de meest ervaren renners. Ja, en die is weg gaan rijden om toch proberen... in ieder geval lang in beeld te rijden... en misschien wel tot aan de finale weg te blijven. Maar het peloton was, uh, was al snel zo gehaast... dat ze eigenlijk continu op twee minuten bleven rijden. En hij dacht, ja, uh, ik ben niet gek. Uh, hier doe ik niet mee. Dus die heeft de andere overgehaald om te zeggen... Jongens, we houden onze benen stil. Nou, dan zie je ook gelijk dat het peloton de benen stil houdt. Want ja, die willen niet dat ze teruggepakt worden. Want dan gaan er weer verse jongens... die weer een paar procent beter zijn. Dus het peloton, uh, dus de, de, de sprintersploegen, die controleren. Die willen gewoon dat dat groepje wegblijft. Want die sterven vanzelf een langzame dood. Dus toen zag je, nou, toen zijn ze toch weer gaan rijden. Pakten ze toch weer drie minuten. En dat voor, hebben ze volgens mij, ik had even gekeken, twee keer gedaan. Uh, ja. ja, dat is vrij uniek, moet ik zeggen. Ja. Het is nog steeds, uh, nou, zeg maar, een, een kleine twee minuten uh, die, die ze voor hebben. Maar wat, wat is het moment dat ze dan gaan... Uh, dat ze ze echt gaan terugpakken. Het is een kat-en-muisspel. Uh, de kopgroep die, uh, die rijdt een klein beetje op reserve. En die zal op het moment dat het peloton in de laatste 30 kilometer dichterbij gaan komen... dan zullen ze ja, de gaskraan vol open draaien om dan toch zo lang mogelijk weg te blijven tot in de finale. En het, voor het peloton is het zaak om ze eigenlijk zo laat mogelijk terug te pakken. Hè? Want ik uitleg, je hebt dan nu een paar, uh, een paar renners voorop die eigenlijk al uh, ja, straks nog maar 50 rijden. Maar laat je een nieuw groepje van misschien wel tien man wegrijden, ja, die rijden straks 55. Hmm. Dus de controle is beter met zo'n uh, doodgroepje vooraan. Dus dat zal in de straten van Bastia gebeuren, ongetwijfeld? Ja, dat zal het ongeveer zijn. Dus, heel heel uh, en dan gaat het, denk ik, echt spannend worden. We gaan het meemaken. Nog een uh, kilometer of 47 te gaan tot ze daar de te passeren in Bastia. Radio Tour de France. Op 1... Zoals dat in every breath you take. En lijkt me toch raar rij je daar vooraan en je weet dat je gewoon teruggehaald wordt. Gio. Ja, maar dat zijn nou eenmaal de wetten van de koers. Dat weten de renners. Ze zijn professionals. Ze worden ervoor betaald. En ze weten als ze het zeker in zo'n eerste week en zo'n eerste weekend proberen... Dat het peloton vol met die hongerige sprinters absoluut niet van plan is om ze te laten wegrijden tot aan de streep. Nee, dat gebeurt pas in de tweede week in een overgangsetappe. In de derde week, als iedereen helemaal aan het gaatje is, dan pas krijgen vluchters kansen op etappenoverwinningen. Daar is het ook de etappe niet voor, want in wezen... We hebben natuurlijk wel een aantal klimmetjes gehad. Maar is het op dit moment zo vlak als een biljartlaken durf ik niet te zeggen op Corsica. Maar het is toch wel echt vlak. Eén ding valt me trouwens op als ik naar het peloton kijk. Vorig jaar zagen we daar altijd in de slotfase van zo'n vlakke etappe, van een lastige etappe... veel oranje voor een van de Rabobankploeg. Die toch tamelijk nerveus probeerde hun kopman uh, ja, eigenlijk uit de gevarenzone te houden. Robert Gezing. Maar we weten allemaal hoe het vorig jaar is afgelopen met die massale valpartij. Dat gebeurt. ...vrij vooraan in het peloton. En als ik nu kijk naar dat peloton... ...dan zie ik het groen-zwart-wit van Belkin... ...zie ik dat toch voornamelijk in het tweede deel zitten. Zij bemoeien zich vooraan nergens mee. Je ziet ook niet renners die proberen... ...knechten die proberen Mollema met name en Geesink ook... ...uit het gevaar te houden aan de buitenkant van dat peloton. Nee, ze rijden gewoon achteraan in het peloton mee. Misschien is het nog niet echt nerveus in dat peloton. Het verschil tussen de kopgroep en de peloton... ...is 1 minuut 9, 43 kilometer nog te rijden. En vooraan, dan vooral de sprintersploegen die het werk doen. Albert Timmer zagen we opschuiven. Zagen Tom Dumoulin, de nummer 2 van het afgelopen NK. En zagen we vooruit schuiven. Natuurlijk allemaal de knechten, de maten van Marcel Kittel. Die het dan straks eventueel moet gaan afmaken voor die ploeg. Goed, dikke minuut dus nog voor de kopgroep. Voor de vierste, Bas. Zagen ze net rijden. Ze, ja, natuurlijk de kopgroep. Die zie ik rijden als ik voor me kijk. Maar ook het peloton. Ik keek er net eventjes achterom. Die weg was lang zat om heel ver naar de horizon te kunnen staren. En het duurde inderdaad niet al te lang voordat daar de blauwe zwaailichten verschenen van de garde Républicaine, De Republikeinse garde die de, tour, die de Tour iedere dag begeleidt. En de rode wagen, een van de rode auto's van de tourorganisatie, Ook met knipperlicht die dan voor dat peloton reden. Ten teken dus dat het peloton de vier vluchters die nog over zijn. De Nederlander Lars Boom, de Span in Nederlandse dienst. Gewoon Antonio Fletchia en de twee Fransen Jérôme Cousin. Degene die trouwens de ontsnapping op gang zet in de eerste honderden meters van deze honderdste Tour de France. En Cyril Lemoyne dat het peloton dus behoorlijk aan het dichterbij komen is. En ze krijgen nu ook weer dat gele bord te zien. Dat is nog altijd ja, nostalgie. Sommige mensen zeggen, moet dat nog, dat bord? Er is geëxperimenteerd dit jaar met een auto met een digitale klok erop bij de kopgroep. Maar gelukkig heeft de Tour gewoon nog dat gele bord. En er stond een 1-0 en nog een 1 en een 5. 1 minuut en 15 seconden is nog de voorsprong voor de vier koplopers. Die weer op een wat bergaf stukje zitten. Dat betekent dat tempo weer lekker omhoog loopt. Lars Boom met de handen onderin de remgreep. Terwijl Jean-Paul van Poppel zich gaat melden bij Juan Antonio Flecha. En de voorsprong nu snel terugloopt. Want nu is het nog maar 1 minuut. Mark Brasser is voor ons op markt. Je geeft ons een seintje wanneer Sijsling aan de bak moet hè? Nou, die is uh, zojuist uh, begonnen. Begonnen uh, zelfs. Ja, is al uh, begonnen. Dus we verleggen onze aandacht uh, van het centercourt... Waar uh, Bernard Tomic en Richard Gasquet staan te spelen. In de derde set. 5-4 in het voordeel van Tomic Nog steeds op service. Verleggen we onze aandacht naar uh, baan 18. Want daar staat uh, Igor Seisling in zijn derde ronde partij tegen Ivan Dodig. Ja, niet zo al te best begin voor de Nederlanders. De eerste game. Dodig begon met Severen. Een love game. Kreeg dus geen punt tegen. Kwam op 1-0. Ja, en toen brak de Kroaten meteen de service van Igor. Uh, Igor Seisling kwam op een 2-0 voorsprong. En Ivan Dodig heeft zojuist zijn tweede service game ook binnengehaald. Eén puntje tegen daarin maar. En dus is het 3-0 in het voordeel van Ivan Dodig. Die in zijn twee service games dus maar één punt heeft tegengekregen. En dat geeft dus aan hoe goed de Kroaat staat te serveren. Het is misschien niet een grote naam Ivan Dodig. Maar ja, hij heeft wel goede resultaten geboekt dit jaar. Zeker op Gras ook. Halve finale in Eastbourne. En daar won hij, net zoals Igor Seisling in de vorige ronde hier op Wimbledon ook van Milos Sarajonics. Dus het is een niet te onderschatten speler voor Igor Sijsling en dat zal Igor Sijsling ook uh, zeker niet doen. Een beetje een, een, een ja, zelfde type speler als uh, de Nederlander. Uh, kan goed serveren. Nou, dat heeft hij al laten zien. Hij kan ook uh, surf en volley spelen. Heeft hij ook al uh, laten zien dat hij goed in kan komen, goed naar het net kan gaan. Ja, en als je dan ervan uitgaat of, of in oogenschouw neemt dat hij graag op snelle banen speelt, dat hij al een keer in de derde ronde in, in New Wales stond, dat hij al een keer derde ronde in opa heeft gehaald, ja, dan geeft dat toch ...toch wel aan dat hij Ivan Dodig... ...nogmaals ondanks dat het niet zo'n hele grote naam is... ...ja, dat hij dat toch wel wat kan. Fine. Nou goed, uh, Igor Seisling gaat nu serveren... ...moet proberen zijn service game binnen te halen... ...heeft natuurlijk meteen in het begin van die wedstrijd... ...een, een tikje gekregen. Ik sprak hem na afloop van zijn overwinning op uh, Milos Raonic, ...toen zei hij heel tevreden... ...ja, ik ben vooral tevreden over dat ik niet één keer gebroken ben... ...in die drie sets. Nou ja, hij is nu net drie games onderweg... ...en hij heeft zijn service al uh, één keer ingeleverd. Ivan Dodig, de nummer 49 van de wereld... Speler uit Zagreb in Kroatië. Ja, is gewoon beter aan de partijen begonnen dan Igor Sijsling. Want ook in de tweede service game van de Nederlander gaat het eerste punt naar de Kroaten. En ook het tweede punt naar de Kroaat. En zo staat Sijsling Seis in zijn tweede service game meteen dus alweer met 30-0 achter. 3-0 in de eerste set in het voordeel van Ivan Dodig tegen uh, Igor Sijsling. Crystal is dat een Circles. Dit is Radio 1. Het hier is Gert Kluik. De Zuid-Afrikaanse oproeppolitie is slaagsgeraakt geraakt met demonstranten in Soweto. De vele honderden anti-Amerikaanse betogers vinden het onzin dat president Obama een eredoctoraat krijgt van de Universiteit van Johannesburg. Sommigen droegen een portret van Obama afgebeeld met een Hitler snorretje. Op dit moment praat Obama op de campus van de universiteit met studenten die hem vragen kunnen stellen.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 dat het kabinet moet overwegen uitgeprocedeerde asielzoekers extra tijd te geven. Ze zouden nog een jaar in Nederland mogen blijven voor ze moeten vertrekken. Teven voelt daar nu niets voor. En dat zijn de hoogpunten. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Gerrit, niet nog meer nachtvoorts. Dat kan ik niet gebruiken. Nee hoor, dat komt helemaal goed. Het is uh, mooi weer, maar er stond vandaag wel veel wind. En de wind is nu duidelijk aan het afnemen. De meeste opklaringen die we nu hebben, die verdwijnen geleidelijk... omdat de bewolking aan het toenemen is. En het komt omdat een warmtefront dichterbij komt vanuit het westen. Vannacht is het daardoor grotendeels bewolkt... maar het blijft wel droog op de meeste plaatsen. De temperatuur die daalt na zo'n 11 tot 8 graden. In de tweede helft van de nacht dan kan er wat motregen gaan vallen... vooral in de noordelijke helft van het land. Morgen begint de dag bewolkt... In het noorden is dan nog een kleine kans op wat motregen, maar het stelt niet veel voor. Morgenmiddag klaart het op en dan gaat de zon schijnen. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 21 graden. En dat is wat warmer dan vandaag. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En maandag passeert een zwak front. Dat kan vooral ochtends bewolking opleveren en een enkele bui. Maar smiddag schijnt de zon weer, dan wordt het 18 tot 23 graden. Dinsdag droog weer, veel zon en gemiddeld zo'n 22 graden. Woensdag is de kans op regen, maar daarna keert het aangename zomerweer terug En in the melt against my skin Floor. That gay, old-fashioned way That makes me love you more Come closer, forget, forget all the others It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way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 Of eyes we never knew before If we just close our eyes And dance around the floor That day, old-fashioned way That makes me love 1973 was dit een hit voor hem. Charles Aznavoer en die old-fashioned way. Wimbledon dan. Igor Sijsling tegen de Kroaat Dodig. Eerste set zit er al op, Mark. Hij krijgt een... Onwaarschijnlijk pak slaag, zegt Igor Sijsling. 6-0 verliest hij de eerste set in, in minder dan een kwartier, in 14 minuten om precies te zijn. En ik zit eens even te kijken naar de cijfers van, van deze partij. Ja, hij, zijn eerste servicepercentage is dan wel hoog, maar hij haalt op die eerste service bijna geen punten binnen. Op de tweede service, al helemaal niet. Kortom, Igor Sijsling serveert niet goed. Ja, en die dodigt, die raakt werkelijk. Alles, alle ballen die van zijn racket komen, die zijn goed. Hij wint zijn service games heel makkelijk, heeft in drie service games maar twee punten tegen gekregen. Ivan Dodig en hij heeft Igor Seizling gewoon drie. Keer gebroken. Een overdonderend begin van Ivan Dodig. Het is aan uh, Igor Seisling. Ja, het gaat natuurlijk om drie gewonnen sets, dus hij heeft nog even. Hij kan herstellen. Maar tegen deze Dodig is, is, is vrij weinig te beginnen. In ieder geval moet Seisling beter gaan serveren. Dat rendement moet omhoog. Hij moet zijn eigen service games binnen gaan halen. En dan hopen op kansjes uh, in de service games van Dodig. Maar die geeft tot nu toe helemaal niks weg. In 14 minuten de eerste set 6-0 in het voordeel van Ivan Dodig. Dan nog snel even over het centercourt. Daar staat Tomic heeft hiermee inmiddels de derde set gewonnen. Die leidt dus met 2-1 in sets tegen Richard Gasquet. Gio, Sebas, lukt het het peloton om de kopgroep vooruit te laten? Uh, nee, het lukt niet meer. Het is uh, totaal mislukt die opzet uh, van het uh, peloton. En uh, dat betekent dat de koplopers inmiddels zijn uh, ingelopen, zijn opgevreten door het uh, peloton. Maar je ziet daar nu toch wel iets uh, interessants gebeuren. Het tempo is enorm omhoog gegaan. Kan nu ook wel, want het lijkt net alsof ze op een soort autocircuit zitten nu. Een hele brede, mooie lopende asfaltweg met uh, grote vangrails aan beide kanten. Zodat het net lijkt alsof ze tussen de curbstones uh, rijden. En uh, dan zien we dat peloton daar uh, door een bocht draait. ...met hoge snelheid. Want de ploegen van Radio Shack, ...de ploeg dus van Andy Schlek... ...heeft zich daar op kop genesteld. Die hebben eigenlijk helemaal geen sprinters in de ploeg. Dus daar doen ze het niet voor. Ook de ploeg van BMC werkt mee. Dat is de ploeg natuurlijk van Cadel, Evans en TJ van Garderen. En we zien daar ook nog wat andere ploegen bij zitten. Onder andere de ploeg van Alberto Contador. Nou hebben die natuurlijk wel een sprinter in de gelederen. Saxo. Dat is Daniel Benatti. Maar daar zullen ze niet voor rijden. Want ik kijk even naar... Naar de ploegleiders van die ploegen. Kim Andersson. Uh, ik kijk naar Bjarne Ries. Kim Andersson is de man van Radio Shack. Bjarne Ries is de man van Saxobank. En ik denk dan, Sebas, hoe staat de wind? De wind die komt uh, vanaf de rechterzijde. En het peloton rijdt nog in een open vlakte, maar dendert nu naar beneden op inderdaad die snelweg. Want dat is het gewoon waar we op dit moment overheen rijden. Snelweg die aan beide kanten helemaal is vrijgehouden. En dan komen ze een beetje tussen twee van die opstaande wallen terecht van de, zeg maar, de velden waaruit deze snelweg dan inmiddels... of waar tussendoor deze snelweg is uh, aangelegd... betekent dat we hier even iets minder last hebben van de wind. Maar als dan die wal zowel links als rechts ophoudt... dan begint die wind weer uh, behoorlijk uh, hard te klapperen. Dan krijg je echt even een klap van de wind. En de wind komt hier van rechts. Het is wel meer rechtsvoor dan rechtsachter... heb ik uh, de indruk momenteel voor dat uh, peloton langgerekt. Peloton dat uh, hoge snelheid maakt. Het is, uh, nou, dit... Boven de 60 kilometer per uur. Als ze zo'n 181 kilometer hebben afgelegd. We zijn in de buurt van Tora. Dat betekent dat we ook bijna in de laatste 30 kilometer van deze etappe zitten. En misschien probeert Bjarne Ries alweer een truc speciaal uit te halen. Zoals hij dus in het verleden wel eens gedaan heeft. Door het in de finale van zo'n etappe op de kant te trekken. Maar ik heb toch de indruk, als ik zo naar achter kijk, dat het voorlopig nog niet helemaal lukt. En dat zorgt er in ieder geval wel voor dat de tourorganisatie lekker nerveus is. Op de Tourradio, want het enige wat wij op dit moment horen is avancé, avance! Wegrijden jongens, wegrijden. Peloton is op hol geslagen. Ik zit hier met Bart Voskamp. Wij proberen met z'n tweeën de boel een beetje te analyseren. Bart. Want wat hier gebeurt, dat zou inderdaad een tactisch tipje kunnen zijn, hè? Nou, nou ja, ik denk dat hier niks tactisch aan is. Ik denk dat het een, een, een vorm van angst is. Uh, we hebben alle, alle, alle grote ploegen met alle klasse mensenrijders die voor, voor, een, voor de eerste plaats gaan. Ja, niemand wil tijd verliezen. Dus ja, je kunt die rennen maar beter van voren houden. En je ziet gewoon, nu waait het gewoon weer breed uit. En ja. dan, uh, ja, dan zie je, net zag je team Sky die weer overheen komen. En uh, nou, op een gegeven moment blijkt dat de weg eigenlijk zo breed is... dat het dan toch niet gevaarlijk Want, is. Het, het, valt het leek stil. leek even op een stuntje van... van met, ik, ik zat aan die waaier... Uh, ja, het, het, ik zat ook al te bedenken van wat, wat gaat hier gebeuren. Omdat vooral Saks zo eigenlijk behoorlijk initiatief nam. Maar volgens mij had het meer mee te maken... dat ze Contador echt van voren wilden afzetten. Maar als ik nou naar de, de, de wegen zie, het zijn lange brede snelwegen... ja, hier zie ik geen gevaar. Dus uh, het is denk ik vooral ingegeven door Philips... Uh, door het um, tempo ging uh, omhoog, maar wat jij voorspelde gebeurde dus niet... dat ze ze tot aan Bastia weg zouden laten. Ze Pakken ze eerder op, 30 ja. kilometer van tevoren al? Ja, het heeft gewoon met de nervositeit te maken. Het, het, het tempo van het peloton ligt gewoon al hoog... omdat alle ploegen van voren willen blijven. Dus er is nu geen houding meer aan. En ik denk ook niet dat er nog echt veel vluchtgroepjes gaan zijn... want er is nu geen ruimte meer voor. De snelheid ligt nu, denk ik, continu rond de 50. Dus echt wegrijden, dat heeft nu geen zin. meer. De, de voorsprong kun je toch niet meer pakken. Bart Voskamp, hij kijkt met ons mee naar deze eerste etappe in de Tour 2013. Si <middels> En als ik het naufragio zou de un sentimiento sería un Maar en la ik de tus deseos de ik deseos kan en dat ik niet kan en dat ik niet kan Rieke Iglesias was dat. Ja, Sebastian Gio, Iedereen wil vooraan zitten, lijkt het wel. Ja, zeker. Sky is zich ermee gaan bemoeien. Omega komt weer op kop rijden. We zagen zojuist Sylvain Chavanel erkend. hardrijder. rijden zagen we daar op kop. Ik zie nu trouwens dat imposante lijf van André Grijpel. midden vooraan in het peloton. Ja, hij maakt zich niet zo druk hoor. Die grijpel is wat dat betreft wel een koele kikker. Die rijdt daar gewoon op zijn gemakkie mee lijkt het wel. Hij laat het werk natuurlijk doen door zijn ploeggenoten. Hij zorgt er wel voor dat hij uit de wind zit. Maar nu komt toch het lastige stuk. Ze zijn nu in de buurt van de lagune die vlakbij Bastia ligt. En dan die laatste 15 kilometer zo'n beetje in de richting van Bastia. Ja, dan komen ze toch echt wel weer vlak langs die kust. En dan gaan ze toch echt last krijgen van die wind die vanuit de zee waait. De bescherming van die grote opstaande randen langs die snelweg, die is nu verdwenen. De weg is ook een stuk smaller geworden. Dat betekent dat het gevaarlijk is. En ik kan u verzekeren, straks in de laatste kilometers, net voordat ze Bastia binnenkomen, zo'n kilometer of 5, 6 voor de finish, dan wordt het nog lastiger, dan krijgen we nog een paar heel Heel vervelende hoekige bochten die je niet echt ziet aankomen. En uh, voor je het weet uh, rij je ergens rechtdoor en sta je met je fiets in een weiland geparkeerd. Dat kun je maar beter niet doen. Peloton weet dat. Ik weet ook dat de ploeg van André Greipel, dat lotto, dat die uh, overnacht hebben in Bastia. Die zijn een paar dagen eerder naar uh, Corsica gekomen om maar de slotfase van deze etappe te verkennen. Zij wilden precies weten hoe het daaruit ziet. Wat er allemaal gebeurt in die vlakke etappe, in die laatste fase. 23 kilo nog. Sebast voor het peloton. Ja, het klinkt het weer een beetje in elkaar nu, hè? Ja, zo nu en dan gebeurt het. Als een harmonica komt het weer even bijeen. Dan waait het weer wat breder uit. En dan is er inderdaad weer een ploeg uh, die denkt van... nou, we voeren het tempo maar weer op. En dan is het weer allemaal op één rechte lijn. De weg is inderdaad ietsje smaller geworden... sinds we die snelweg zijn verlaten. Maar het is ook niet zo dat je hier praat over een B-weggetje. Je kunt nog gemakkelijk met twee behoorlijk grote uh, busjes... transportenbusjes als het ware naast elkaar zonder dat de, een van de twee met de wielen in de berm terecht komt. Hier is het allemaal nog wel uh, goed te doen op dit weggetje. We zien rechts van ons inderdaad de zee zo'n beetje weer uh, opdoemen. En wel een uh, apart weggetje. Net een heel mooi oud kerkje opgebouwd. Uit van die hele grote, grijze, oude blokkensteen als het ware. En net voordat we uh, echt dachten van... nou, we rijden met weg en al die kerk in... draaide de weg om de kerk heen, kwamen aan de andere kant weer uit... en zo was het een soort rotonde om dat kerkje heen. peloton heeft die uh, toch lastige passage ook goed te weten te doorstaan en rijden nu weer tussen de velden door en als ze vooruit kijken doen wij ook even kijken ja daar komt peloton aan dus peloton de eerste rijders van het peloton kunnen het ook al zien een heel groot spandoek van iemand die we ook niet moeten gaan onderschatten natuurlijk in de sprints de komende dagen Sagan staat erop getekend dus het is de vlag van Slowakije Peter Sagan ja die is natuurlijk ook een van de favorieten mocht het op gaan uitdraaien en daar gaat iedereen wel vanuit Dus eens kijken wat er op de tellers staat staat van de motor van René Wijkers, mijn motaar. Kilometer 191 zitten wij op. We naderen en we naderen Bastia, want deze rit is 213 kilometer lang. Tennis op Wimbledon. Igor Seisling tegen de Kroaat Dodi Mark Brasser. Nou ja, Seisling staat op het scorebord. Maar daar is voorlopig ook alles wel zo'n beetje mee gezegd. 2-1 in de tweede set in het voordeel van Ivan Dodig. Ja, en als je naar de cijfers kijkt... dan zie je dat die Kroaat heel veel winners slaat. Hij speelt heel erg agressief. En Igor Seisling kijkt nu alweer tegen een, uh, tegen een breakpoint aan. Twee breakpoints had hij net zelfs tegen op eigen service. 15-40. Ja, dan volgt er een eerste service. Dan komt hij inlopen, Igor Seisling. En dan de return van Dodig. En dan glijdt Igor Seisling uit. Ligt nu plat op zijn gezicht op baan 18. Nou, Dodig loopt naar het net. Sijsling blijft wel heel erg lang liggen. Staat inmiddels wel weer. Knikt eventjes ook naar de umpire zo van, nou ja, goed, het gaat wel. Maar ja, het kwaad is wel geschiet. De schade is wel aangericht, want Dodig breekt de service van Igor Sijsling. En dat betekent dat de Kroaat op een 3-1 voorsprong komt. En dus alweer een breekvoorsprong heeft in de tweede set, nadat hij die eerste set in 14 minuten met 6-0 heeft gewonnen. Ja, Igor Sijsling die staat erbij, die kijkt ernaar en die kan voor nog niet zo heel erg veel doen. Seisling gaat nu nog eventjes naar de umpire toe, overlegt even. Krijgt zijn handdoek aangereikt van een van de ballenjongens. Nou, het is geloof ik gelukkig niks ernstig, alhoewel de umpire die gaat meteen even de telefoon pakken, die gaat bellen. Er zal onwaarschijnlijk zo meteen zal er een fysiotherapeut of een dokter op de baan komen om te kijken hoe het is met Igor Seisling. We zitten dus in de tweede set. 3-1 in het voordeel van Ivan Dodig die vreselijk goed speelt, die heel aanvallend speelt, druk de vol opzet agressief speelt. En Igor Sijsling hapte naar adem op baan 18. 6-0 in de eerste set, kreeg hij het om de oren. En nu staat hij 3-1 achter in de tweede. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Vijf geleden deze Nothing Ever Hurt Like You. James Morrison was dat. Sebastian Timmerman, Gio Lippens en alles en iedereen nog lekker bij elkaar. Ja, en er wordt niet eens zo verschrikkelijk hard gereden. Nog 18,3 kilometer. Dan verwacht je dat het tempo enorm in de hoogte gaat. Maar het peloton waait nog steeds breed uit over de weg. Jens Voigt, die nu midden voor in het peloton mee op kop draait... Ja, dat is toch een man die normaal gesproken veel en veel harder over de wegen dendert als het op de finale aankomt. We zien mannetjes van BMC. We zien mannen van Orica Greenwich natuurlijk voor Matthew Goss. We zien de mannen van Astana. Ook die proberen daar hun sprinters goed neer te zetten. Hun sprinter moet ik zeggen, Gavazzi. We zien een mannetje van Sky erbij zitten, Radio Shack. Ja, ze zitten er allemaal gewoon breed dus over die weg in de laatste 18 kilometer van deze etappe. Zou het dan misschien toch nog gebeuren dat... Een van de renners probeert dadelijk weg te springen, maar kom maar eens weg als dat peloton zo breed uitwaaiert over de weg. En al die ploegen eigenlijk op het vinkertouw zitten om straks het echte werk te gaan doen voor hun sprinters. Want dat tempo, dat tempo zal toch zo meteen wel omhoog gaan. Sabas? Nou, het tempo zal zeker omhoog gaan, Bart, denk jij. Ja, het verbaast mij dat het inderdaad uh, zo naast elkaar rijdt. Maar Jens Voogd heeft blijkbaar toch wat overwicht. Want die is links en rechts wat aan het praten, zodat, uh, zodat niemand echt harder gaat rijden. Hij Rijdt ook al een paar keer mee, hè? dus die heeft ja. inderdaad wel de autoriteit om dat. Uh, ja, precies. Te het is toch een beetje als een papafiguur, denk ik. Dus ze luisteren nog, nog netjes na, naar hun vader. En uh, nee, het, het verbaast me. Dus ze rijden rustig. Maar goed, er ja. komt toch geen klimmetje aan, geen bocht, niks. Dus het heeft ook niet zoveel zin om te demoreren nu. We zagen een moment dat iedereen inderdaad van voren zat, ook met zijn uh, kopman. En jij zei dat komt allemaal door de oortjes eigenlijk. Ja, de oortjes. Uh, goed, ik ben inderdaad van de oude generatie, ik heb ze allebei meegemaakt. Maar de oortjes zorgen er wel voor dat er eigenlijk paniek komt. Die ploegleiders die erachter zitten, die zit, zitten met een routeboek voor zich. Die weten we draaien straks de snelweg af. Wordt smal, kan gevaarlijk zijn, er kan wind zijn. Dus dan wordt iedereen krijgt eigenlijk de opdracht om naar voren te gaan. Ja en als, als al die 22 of 23 ploegleiders dat roepen, dan krijg je dus inderdaad de situatie zoals die net was. Maar gelukkig hebben de renners het overgenomen, die hebben het overzicht. En uh, de oude Jens Voogd heeft ook zonder oortjes gereden die dus zegt: niks aan de hand. We rijden gewoon even rustig door. Ja. Uh, we gaan ja. weer naar Wimbledon. Uh, want uh, we hoorden daar uh, dat uh, Igor Seisling letterlijk en figuurlijk ook uh, het onderspitmodel, in ieder geval onderuit ging. Uh, hoe is het met hem, uh, Mark? Nou ja, bij uh, 4-1, ik zei al, de umpire gaat bellen. Er zal er ongetwijfeld iemand op de baan komen, een dokter op een fiche of een fysio. Nou, uh, ik heb heel wat over. We gaan uh, naar Gio. Hier, uh... ...door de finish gereden. Ja, ik ben maar begonnen alvast, zonder uh, Tourflits. En die rijdt gewoon tegen die finish, ja, boog kun je het niet noemen. Gewoon die stellage boven de finish aan, waarop staat uh, dat het uh, arrive is van de etappe van Bastia, van, uh, ja, naar Bastia. En ik ben ook even aan het kijken naar de overkant. Want ik zag wel iemand met een kind in de armen even wegrennen. Ja, er zullen best mensen geraakt zijn door wat brokstukken daar. En dat gebeurt echt op... Nou, het zal 10, kilometer zijn, 10 meter zijn van onze commentaarpositie. De politie houdt nu de mensen een beetje op achterafstand. Maar er was wel degelijk even paniek. En je ziet nu ook die chauffeur van die Orica-bus. Ja, die zit nu echt een beetje met de handen voor de ogen van, jongens, wat is hier gebeurd? Hoe kan dit nou gebeuren? Is die bus te hoog? Ik kan het me toch haast niet voorstellen. Is misschien wel de schotelantenne op die bus, want daar staan altijd schotelantennes op, is die misschien wel omhoog geklapt vlak voordat hij onder die boog door wilde rijden, zodat hij dat hele ding heeft meegenomen? Of is die boog gezakt? Dat kan natuurlijk ook nog gebeurd zijn. Het is afvragen wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, er staan wel wat mensen bij. Ik heb niet het idee dat er nou mensen heel ernstig gewond zijn geraakt, maar laten we nog eens even verder kijken. Zometeen moet hier een peloton gaan sprinten. En dat is op deze manier totaal onmogelijk. De hele weg is geblokkeerd. Die bus van Orica staat gewoon op de streep. Er wordt driftig gebeld aan alle kanten. Er wordt ook gefilmd natuurlijk door mensen met de mobieltjes. En ik denk eerlijk gezegd dat op deze manier, ja, ik weet niet hoe ze hem wegkrijgen en wat er dan gebeurt met die overkapping hier bij die finish. Want als die bus er onderweg is, heb je kans dat het het hele zootje omlaag komt. En dan, ja, dan is het leed helemaal niet meer te overzien. Nee, er is grote paniek hier op de finish. Ik ben bang dat er weinig gebeurt. En er is ook grote paniek in het peloton. Want ik ben er maar weer even bij gaan zitten. En ik zie een man in de rood-wit-blauwe trui daar aan de kant van de weg staan. Johnny Hogeland, een valpartijtje. Een valpartij in het peloton. Hij staat er wel bij, bij de fiets. Maar dat zal hem toch niet zijn overkomen, zeg. Nadat hij eerder al zoveel leed heeft gehad met die valpartij in het prikkel. Een paar jaar geleden in de Tour met uh, die aanrijding eerder dit jaar dat hij op training werd aangereden door een automobilist in Spanje. Dat hij nu alweer gevallen is in de Tour de France. Ja, het is nu echt letterlijk een gevecht op twee fronten. en Dat bedoel ik uh, bijna letterlijk. Hier aan de finish is er van alles gebeurd. Fotografen die snellen sneller toe die proberen natuurlijk plaatjes te maken. En ik ben heel benieuwd wat de organisatie zo gaat doen. Want we hebben nog maar 14,6 kilometer te rijden. Ja, het beginnen weg met een bus die daar dus blijkbaar tegen iets aangereden is bij de finish. En daarvoor een hoop chaos zorgt. Bart, heb jij intussen gezien wat er met Hoogland gebeurde? Want... Ja, nou, door het feit dat het peloton rustig gaat rijden, waait het breed uit. En Johnny zou waarschijnlijk aan de buitenkant hebben gezeten. Ja, en die is op een, tegen een dranghek aangereden. En volgens mij is hij recht achter, terecht terechtgekomen. Gelukkig stond hij wel, dus dat is op zich wel een goed teken. Maar uh, betreffende de, de situatie op de finish uh, lijkt het er haast op dat door de oortjes het peloton nu wel rustig rijdt. En die krijgen de informatie ook. En het zou betekenen dat ze daardoor zich even wat inhouden. Dat de organisatie wat tijd krijgt ja, om ja. de boel op te ruimen. Ja, misschien. Ja. Duidelijk. Um, eens kijken of Igor Seisling... ah, oh, we gaan eerst naar de finish weer, daar in Bastia, waar uh, dus het nodig aan de hand is. Steven Dalenboud, onze verslaggever, is daar. Steven. Ja, er is een grote onrust inderdaad bij de organisatie van de Tour de France. Uh, mensen die met het uh, bekende Tour de France hesje, bloesjes aanlopen, druk kouwend op een kauwgom. Ondertussen gaat de buschauffeur van Orica GreenEdge, ja, die gaat proberen die bus los te krijgen, maar de boog, die boog die over de finish hangt, die leunt dus op het dak van die bus. Verder steekt er niks uit die bus of zo. Die bus is volgens mij gewoon een normale hoogte, geen Schotland en of wat dan ook. Maar die boog blijkbaar is, is blijkbaar niet hoog genoeg geweest of misschien gezakt. Wat er gebeurt als die buschauffeur achteruit rijdt... Er komen er meteen allerlei materialen van die boog af. Onder andere een camera voor de televisie en een finishfoto... die is inmiddels op de weg gevallen. Goed, nou, dat is de laatste situatie uh, daar. Bij de finish, dus in Bastia. En uh, we gaan maar kijken wat, uh, wat er nu gaat gebeuren. De renners moeten sowieso nog een uh, kilometer of 13, ruim. Uh, ze hebben dus de tijd om, uh, om uh, de boel daar te regelen. Maar of dat gaat lukken voor die tijd, dat is natuurlijk zeer de vraag, Bart. Wat vind je ervan? Ja, het, het, het veroorzaakt allerlei onrust. En uh, ik, ik hoop dat ze die, uh, nou, die, die auto op tijd wegkrijgen. Want ja, een aanstormend peloton is levensgevaarlijk. Uh, ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen, als dat niet lukt, dat, uh, dat er gewoon geneutraliseerd gaat worden. Ik bedoel, er is geen kopgroep. Dus op het moment dat het peloton nu stilgezet wordt. En ze ruimen alles op en ze gaan daarna een, een herstart maken. Ja, dat is uh, geen wedstrijdvervalsing of niks. Dus dat zou nog een optie zijn. Ja, um, ik, ik zeg vast dat we het nieuws van vijf uh, uur even uitstellen... omdat we die situatie daar toch even goed in de gaten willen houden. Dus we blijven daarbij. Maar eerst maar naar Wimbledon. Ik was net al bezig om te vragen aan Mark Brasser... of uh, Igor Seisling weer eens gaan tennis intussen. Ja, die is weer uh, gaan tennissen. En ik was inderdaad aan het vertellen dat hij bij een stand van uh, 4-1... tijdens de gamewissel een uh, blessurebehandeling... of in ieder geval met, met een paar mensen heeft gesproken. Uh, de dokter kwam erbij. Ik, ik heb het idee dat die, uh, dat die blessurebehandeling... of dat gesprek met die dokter niet zozeer te maken heeft met die valpartij. Hij ging op zijn gezicht bij een stand van uh, 3-1. Maar uh, ja, uh, Zeisling is qua gezondheid uh, niet helemaal uh, 100%. Hij heeft uh, vaak last van voorhoofdsholte ontsteken. Dat is chronisch bij hem. En dan... En ja, zo één, twee keer per jaar dan, dan wordt hij geopereerd... en dan wordt dat allemaal weer schoongespoten. En nou heeft hij een, een verzoek ingediend bij de ATP, de tennisbond... Om, voor een bepaald pilletje. Dat staat dan op de lijst van verboden spullen. Maar hij heeft daar baat bij. En het is wachten nog steeds op de, de toestemming van de ATP... van de tennisbond, dat hij dat mag...